...reisde haar oude voetster, drie dienstmeisjes, Tychon en een jonge lakijn met haar mee. Iedereen was verbaasd over haar energie en haar geestkracht. Ze ging later naar bed en stond vroeger op dan ieder ander. En geen moeilijkheden waren haar te groot. Zij bereikten Jaroslav tegen het eind van de tweede week. In haar koets bleef zij bij de stadspoort zitten wachten op de terugkeer van de koerier die vooruit was gezonden. Die laatste dagen in Boronish... ...zijn geloof ik de gelukkigste van mijn leven geweest. Ik werd nu niet langer gekweld of zelfs verontrust... ...door mijn liefde voor Nicola Die vervulde mijn hele hart... ...en was een deel van me geworden. Ik vocht er ook niet langer tegen. Ik was overtuigd van mijn liefde... ...en zijn wederliefde. Dan geef ik me dat zelf nooit met zoveel woorden toe. En dan... André en Natasja. Nicolai had nooit over de mogelijkheid gesproken dat, als André herstelde, zijn verhouding met Natasja hernieuwd zou kunnen worden. Maar ik geloof dat hij er wel aan dacht. Niet dat me dat iets kon schelen. Voor de eerste en enige keer in mijn leven beminde ik en wist ook bemind te worden. Maar dat geluk belette mij niet verdriet te hebben om André. Integendeel. De rust die ik had maakt het me makkelijker om mijn gevoelens voor mijn broer de vrije loop te laten. Dat moet de koerier zijn. Hier, vlug. Wat heb je gehoord? Alles nagevraagd, vooral. De Rostov logeert in het huis van koopman Bronnikov op het plein niet ver hier vandaan. Maar hoe is het met De Zijn excellentie logeert in hetzelfde huis. Oh, dan leeft hij. Hoe is het met hem? De bedienden zeggen dat het nog hetzelfde is. Oh, laten we dan voortmaken. Grafin Rostov, wat verwacht u? Mijn kind, ik ben zo blij je te zien. Het lijkt of ik je al jaren ken. U bent heel vriendelijk, Gravin. Hoe, hoe is het met mijn broer? De dokter zegt, uh, hij zegt dat hij niet in gevaar is. Oh. Maar ik... Uh, Waar is hij? Kan ik hem bezoeken? Uh, een ogenblik, mijn lieve vrouw, een ogenblik. Is dat zijn zoon? Oh ja, dit is Nicolai. Ach, Wat een flinke ff. grote jongen. En dit is mademoiselle Boyenne? Ik ben blij u te zien, mademoiselle. En dit is monsieur Dessal, de leraar van de jongen. Er is plaats voor iedereen. Deze kant uit, maar het is een groot huis. Daar is mijn Ik heet u alle welkom. U moet me vergeven als ik een beetje in de war ben, vader. Sinds de verwoesting van Moskou... ...het verlies van mijn bezittingen... ...voel ik me een beetje een verschoppeling. Ilja. Het spijt me, lieve. Ik bedoelde niet... Oh, vader. Mag ik u voorstellen aan mijn nichtje, Sonja? Mag ik je een kus geven, Sonja? Natuurlijk. Waarom niet? Waar is mijn broer nu? Beneden. Natasja is bij hem. U zult wel moe zijn, vreugde. Ja, een beetje wel. Dat is Natasja. Dat moet Natasja zijn. Natuurlijk is het Natasha. Ik ben zo blij je te zien. Laat me je kussen. En ik ben zo blij jou te zien. Ik voel dat we vrienden zijn. Natuurlijk. Als wat ik wil is je helpen. En je broer. Kom, je moet hem zien, Maria. ja. Natasja, hoe is het met hem? Met zijn verwondingen? Ik wou dat ik het je zeggen kon. Ik weet het niet. M maar zijn algemene conditie? zult het wel zien? Natasja, dan gaat het slechter met hem. Misschien wel, ja. We moeten niet op zijn kamer komen met tranen op onze wang? Oh, nee. nee. Laten we nog even wachten. Hoe verloopt zijn ziekte verder? Dit minder worden al lang. Eerst waren ze bang voor koud vuur, maar hm? dat ging voorbij. Hm? Toen we hier kwamen, begon de wond te etteren. De ja. dokter zei dat, dat ze een normale loop moest hebben. Hm? Toen kreeg ik koorts. En twee dagen geleden... Wat gebeurde er toen? Dat weet ik niet. Je zult het wel zien. Is zei zwakker. wakker. Magere. Dat is het niet. Het is erger. Je zult wel zien. Maar ja, hm. hij is te goed. Daarom kan hij niet blijven leven. Maar nu moeten we naar hem toe. En niet huilen. Nog voor ik de deur van zijn kamer opende... zag ik André's gezicht al voor me... zoals ik het mij uit onze kindertijd herinnerde. Vriendelijk, mild en sympathiek. Ik was er zeker van... dat hij zachte en tedere woorden tegen me zou zeggen... zoals mijn vader gedaan had voor zijn dood. Dat ik het niet zou kunnen verdragen... En in zijn bijzijn in tranen zo uitbarsten, Maar ik wist dat het niet anders kon. Hij lag in een met bont gevoerde kamerjas op een divan, diep in de kussens. Hij was mager en bleek. In zijn doorschijnend witte hand hield hij een zakdoek, terwijl hij met de andere langs het snorretje streek dat hij had laten groeien. Zijn vingers langzaam bewegend. Plotseling voel ik me schuldig. Toen ik de uitdrukking van zijn gezicht en ogen opving. Maar waarom? Omdat ik leefde en aan de levende dacht. Hoe is het met je, Marja? Met mij is het goed. Hoe heb je het klaargespeeld hierheen te komen? Heb je de kleine Nicolai meegebracht? Ja, ik heb hem meegebracht. En hoe is het nu met jou? Dat moet je aan de dokter vragen, lieve kind. Dank je wel dat je gekomen bent. Je ziet hoe vreemd het lot Natasja en mij weer samengebracht heeft... Ze zorgt altijd over hem. Maar jij is over Jazanje gekomen. Oh ja? Ze hebben haar verteld dat heel Moskou is afgebrand. Ja, ze zeggen dat het verbrand is. Dat is heel jammer. Dus je hebt Rostov Rostov ontmoet, maar ja. Ja. Hij schreef dat hij een grote genegenheid voor je heeft opgevat. Maar ja, als je ook van hem houdt, zou het goed voor je zijn om met hem te trouwen. Maar om over mij praten? Daar heeft Natasja toch niets aan? Oh, dat heb ik wel. Zou je de kleine Nicolai willen zien, André? Hij praat al door over je. Ja, ik, ik wil hem graag zien. Is het goed met hem? Dat zul je zelf kunnen zien. Ik zie je, Nicolai. Kijk eens naar je vader. Laat me je kussen, Nicolai. Zo. Ik, ik zou graag met je willen praten, maar ik voel me niet zo goed. Ik denk dat hij me beter kan weggaan bij je. huilt om Nicolai, is het niet? Ja. Jij kent toch het evangelie... Wat, wat bedoel je? Nee, niets. Haal maar niet, Marja. Je, je moet hier niet huilen. Nee, André, nee. Ik weet het. Ik weet waarom ze huilt. Ze denkt aan de kleine Nicolai die zonder vader achterblijft Voor haar en voor Natasja moet dat droevig lijken Maar het is in werkelijkheid heel eenvoudig Aanmerkt de vogelen Dat zij niet saaien noch maaien En God voedt dezelfde Dat is de waarheid Maar zij verklaren het op hun manier Ze begrijpen het niet ze kunnen niet begrijpen dat al die gevoelens waar ze zich zo druk over maken... al die ideeën die hun zo belangrijk toeschijnen... overbodig zijn. We kunnen elkaar niet begrijpen. We hebben elkaar niets te zeggen. Vorst André's zoontje was zeven. Hij kon nauwelijks lezen en wist niets. Maar als hij al de ervaring bezeten had die hij later zou verwerven... Dan nog had de betekenis van het samen zijn tussen zijn vader, zijn tante Maria en Natasja Rostova niet beter tot hem kunnen doordringen. Hij begreep het volkomen en hij verliet de kamer zonder te huilen. Daarna meet hij de sal en de gravin die hem wilde vertroeteren en zat of alleen of ging naar Sonja of naar Natasja van wie hij nog meer scheen te houden dan van zijn tante en klemde zich stil en verlegen aan hen vast. Denk je van hem, Maria? Ik denk dat ik op jouw gezicht kan zien. Geen hoop meer? Niet meer, Natasja. Het is zinloos te denken dat we zijn leven kunnen hebben. Wat wil je dan doen? In elk geval niet meer huilen. Ik zal met jouw ombuurt bij hem waken, Natasja. En ik zal bidden. Bidden? Ja. Tot de eeuwige en ondergrondelijke boven ons. Besef je niet... Natasha, hoe dicht hij albees. al bij is. Ik weet dat ik ga sterven. Dat ik al bijna dood ben. Ik voel me zo ver van al het aardse. Ongekend, eil, bijna blij. Ik wacht zonder haast of opwinding op wat komen gaat... Dat ondoorgrondelijke, eeuwige, verre en onbekende waarvan ik de aanwezigheid mijn hele leven gevoeld heb, is nu dicht bij me. Door die vreemde lichtheid die ik voel, is het nu bijna begrijpelijk. Vroeger was ik bang voor het einde. Tweemaal had ik die kwellende angst voor de dood, bij Austerlietse. ...en bij Borodino. Nu begrijp ik die angst al niet meer. Ik voelde hem toen die granaten zo'n tol om me heen draaiden... ...en toen ik naar het slagveld keek, de bosjes en de hemel... ...en ik wist dat ik oog in oog met de dood stond. Nu niet meer... dat hij, half eilend, Natasja, naar wie hij zo verlangde, had zien verschijnen, haar hand aan zijn lippen had gedrukt, zachte en gelukkige tranen had vergoten. Na die nacht was de liefde voor deze vrouw weer heimelijk in zijn hart gekropen en had hem weer met het leven verbonden. Bij de herinnering aan de verbandpost, waar hij Koragin gezien had, kon hij het gevoel dat hij toen gekend had, niet meer terugwinnen. Maar hij werd gekweld door de vraag of Koer nog in leven was. Hij durfde er niet naar te informeren. Het was avond. Zoals gewoonlijk na het eten was hij een beetje koersig en zijn gedachten waren bovennatuurlijk helder. Naast hem zat Natasja, die juist geruisloos was binnengekomen om Sonja af te lossen. Ze zat een kous te brei. Als ik blijf leven zal ik God altijd danken voor de verwonding die ons weer bij elkaar heeft gebracht. Dat heb ik haar gezegd in het klooster van Troitsa. Sindsdien hebben we nooit over de toekomst gesproken. Kan het lot mij alleen maar weer bij haar gebracht hebben om te sterven? Is de waarheid van het leven mij alleen geopenbaard... om het te tonen dat ik mijn leven vergeefs heb geleefd? Ik hou meer van haar dan van wie of wat ook ter wereld. Maar als ik van haar hou, wat moet ik dan doen? André, slaap je niet? Nee. Ik heb een hele tijd naar je gekeken. Ik voelde dat je binnenkwam. Huust? Niemand anders geeft me dat gevoel van rust dat jij doet. Dat licht. Ik zou wat willen huilen van vreugde. God zegen je. Natasja. Ik hou te veel van je. Meer dan van wie ook ter wereld. Waarom te veel? Wat denk je? Wat voel je in je hart? Zal ik? Blijven leven, wat denk je? Ik ben er zeker van. Heel zeker. Wat zou dat heerlijk zijn? Laat me je hand kussen. Je moet rusten. Je hebt niet geslapen. Probeer te slapen, alsjeblieft. Liefde? Wat is liefde? Liefde belemmert de dood. Liefde is leven. Alles wat ik begrijp, begrijp ik alleen omdat ik lief heb. Alles is, alles bestaat alleen maar omdat ik lief heb. Alleen daardoor is alles één. De liefde is God... Sterven betekent dat ik een deeltje van die liefde... terug zal keren tot de eeuwige bron. Sst. Ik heb gedroomd, Natasha. Vertel het me. Ik lag in deze kamer. Maar ik, ik was helemaal in orde. Niet gewond. Er waren veel mensen bij me. We spraken over onbeduidende dingen... Ze maakten zich klaar om ergens anders heen te gaan. Ga door. Vaag besefte ik dat onbeduidende. Dat ik steeds weer over belangrijker dingen moest nadenken. Maar ik verraste ze door flauwe grapjes en spitsvondigheden. En toen begonnen ze allemaal te verdwijnen. En ik kon alleen maar denken aan de gesloten deur. De deur? Ik ging er naartoe om hem op slot te doen. Alles hing ervan af of ik op tijd was om te sluiten of niet. Ik probeerde me te haasten, maar mijn benen weigerden en ik wist dat ik niet op tijd zou zijn. Ik werd door een martelende angst bevangen. Die angst was de angst voor de dood. Hij stond achter de deur. Juist toen ik er strompelend naartoe kroop... ...duwde dat vreselijke iets aan de andere kant er tegenaan... ...zijn weg naar binnen forcerend. Iets onmenselijks brak door die deur naar binnen... ...en moest er buiten gehouden worden. Ik wierp me naar voren... ...deed de laatste poging... Het tegen te houden, en op slot te doen, was al niet meer mogelijk. Maar mijn poging was vergeefs. Het kwam binnen. Het was de dood. Nee. Ja, het was de dood. Ik stierf. En ontwaakte. Sterven is ontwaken krachten die in mij waren werden bevrijd... en die wonderlijke lichtheid... zal me niet weer verlaten. Dat weet ik nu. Van die dag af kwam er voor vorst André... gelijk met zijn ontwaken uit de slaap... ook een ontwaken uit het leven. En vergeleken met de duur van het leven scheen hem dat ontwaken niet langer toe dan het wakker worden uit een droom. Er was niets verschrikkelijks of gewelddadigs in dat betrekkelijke langzame wakker worden. Zowel Marja als Natasja, die hem niet verlieten, voelden dat. Beiden zagen dat hij langzaam en rustig wegzonk, dieper en dieper, steeds verder weg van hen. En beide wisten dat het zo moest zijn en dat het goed was. Huilde ...omdat hij niet kon bevatten wat er gebeurd was. De gravin en Sonja huilden uit medelijden met Natasha ...en omdat André hier niet meer was. De oude graaf huilde omdat hij voelde... ...dat ook hij binnenkort die vreselijke stap zou moeten doen. Natasja en frule Maria huilden nu ook... ...maar niet om hun eigen persoonlijke verdriet. Zij huilden om de alles verzachtende emotie... ...die zich van hun hart had meester gemaakt bij het doorgronden van het plechtig mysterie dat zich onder hun ogen voltrokken had. De geschiedschrijvers zijn van mening dat naast de slag bij Borodino... en de bezetting en brand van Moskou... de belangrijkste episode van de oorlog van 1812... ...de zogenaamde flankmars van het Russische leger was... ...over de rivier de Krasnaya-Pakra. Als de positie van het Russische leger na die mars inderdaad verbeterd was... ...volgt daar nog niet uit dat de mars er de oorzaak van was. Wat zou er gebeurd zijn als Moskou niet was afgebrand? Als Murad de Russen niet uit het oog verloren zou hebben? Als Napoleon actiever was geweest? Als de Russen slag geleverd hadden zoals Bennigsen en Barclay adviseerden... De flankmars die redding bracht... had even makkelijk rampspoedig kunnen zijn. Als we nu eens afzien... van het beeld van een Russisch leger... door genieën geleid... en ons dat leger voorstellen zonder leiders... dan had het noodgedwongen... niets anders kunnen doen dan terugkeren... in de richting van Moskou... langs een route waar de meeste proviant te vinden was. Napoleon schreef... Monsieur le prince Kutuzov, Ik zend een van mijn adjudanten om enkele belangrijke kwesties met u te bespreken. Ik verzoek uw hoogheid, geloof te schenken aan wat hij zegt, vooral wanneer u uiting geeft aan het gevoel van achting, dat ik reeds lang voor u gekoesterd heb. Deze brief heeft geen ander doel dan God te bidden, prins Kutuzov, dat hij u in zijn heilige en genadige bescherming mogen houden. Moskou, 30 oktober 1812. Kutuzov antwoordde, ik zou door het nageslacht vervloekt worden als ik beschouwd werd als de initiatiefnemer tot welk soort schikking ook. Zo is de geest van een volk op dit ogenblik. Kutuzov's verdienste lag niet in een of andere geniale strategische manoeuvre. maar in zijn gevoel voor de gebeurtenissen van het ogenblik. Alleen hij begreep de betekenis van de Franse inactiviteit. Alleen hij hield vol dat Borodino een overwinning was geweest. En alleen hij gebruikte al zijn krachten om het Russische leger te weerhouden van nutteloze schermutselingen. Maar dat leger werd niet alleen gecommandeerd door Kutuzov, maar ook door de tsaar vanuit Sint-Petersburg. Bagration was gesneuveld. Barclay had zich mokken teruggetrokken. Kutuzov en Bennigsen waren het oneens. Op de 2e oktober schreef de tsaar... vast Kutuzov. Sinds de 2e september is Moskou in handen van de vijand. Uw laatste rapporten werden geschreven op de 20e. En sindsdien is er niet alleen geen enkele actie gevoerd tegen de vijand... ...of voor de bevrijding van onze oude hoofdstad... ...maar u bent zelfs verder teruggetrokken. Serpugov is al bezet. Tula, met zijn beroemde en onmisbare wapenfabriek, is in gevaar. Uit de rapporten van generaal Wintzingerode blijkt dat een vijandelijk korps op weg is naar Sint-Petersburg. Een andere tot naar Dmitrov. Een derde verplaatst zich langs de weg naar Vladimir. En een vierde is gestationeerd tussen Rusa en Modjaïsk. Napoleon zelf was de 25e nog in Moskou. Is het met het oog op al deze inlichtingen dan mogelijk? dat de vijandelijke strijdmacht zo aanzienlijk is, dat zij u niet veroorlooft tot een offensief over te gaan. U zult u moeten verantwoorden als de vijand in staat is een strijdmacht van enige betekenis tegen Petersburg in te zetten, want met het leger dat u is toevertrouwd en met energie en besluitvaardigheid heeft u ruimschoots de middelen om deze nieuwe ramp af te wenden. Bedenk dat u nog een verklaring aan uw land bent voor het verlies van Moskou. U kent mijn bereidheid u te belonen. Die bereidheid in mij zal niet verzwakken. Maar ik en Rusland hebben het recht van u alle ijver, vastberadenheid en moed te verwachten. Waarop uw verstand, militair talent en de moed van onze troepen ons mogen doen hopen. Maar tegen de tijd dat deze brief verzonden was, was de slag geleverd. Het was de 2e oktober. Ik verzoek u opnieuw, generaal Bennigsen, uw invloed bij de opperbevelhebber te gebruiken om hem tot het offensief over te halen, zoals hij beloofd heeft. Mijn beste Jermolov, als ik u niet kende zou ik denken dat u iets vraagt wat u helemaal niet wilt. Ik geloof niet dat ik u begrijp. Het is toch vrij eenvoudig. Ik hoef alleen maar iets te adviseren en zijn hoogheid doet precies het tegenovergestelde. Maar de situatie is veranderd. Hoe dan? Een van onze kozakken, Chapovalov, was op verkenning. Hij zag toevallig een paar hazen, doodde er een en schoot de ander aan. Hazen. Maar hoe stond het met de Fransen? Zoals men zegt, generaal, het een leidt tot het ander. De hazen leidde Chapovalov naar de linkervleugel van Mura's leger. Die heeft daar zonder enige voorzorgsmaatregelen zijn tenten opgeslagen. En u verwacht van mij dat ik op grond van een rapport van één enkele Kozak... Nee, generaal. Ik heb een cavaleriepatrouille uitgezonden. Ze hebben bericht bevestigd. De Franse linkerflank is praktisch onbeschermd. Zo. Goed. In dat geval zal ik een persoonlijk rapport aan de Tsar zenden... en een briefje aan de opperbevelhebber. En dan zal de klok weer gaan lopen en gaan spelen? Dat hoop ik. Het is dus jammerlof dat zijn hoogheid de opstelling voor de aanval heeft getekend. De datum is gesteld op de 5e oktober. Je wilt wel zo goed zijn voor de verdere regelingen te zorgen. Jazeker, de stellingen lijken me uitstekend. Ik wil je niet verhelen dat volgens zijn hoogheid de aanval zowel nutteloos als gevaarlijk is. Waarom dan wel? Je rapport naar generaal Benniksen, generaal Benniksen's advies... ...sterke pressie van de Tsar, de gevoelens onder de troepen... Er is zijn hoogheid weinig keuze overgelaten. Dan zullen volgens mijn opinie deze prachtige stellingen nutteloos zijn. Waarom? Deze kolonne. Om die tijd op dit punt. Deze tweede kolonne. Mm -hmm. Die hier op dezelfde tijd zou moeten zijn. Mm -hmm. Kolonne's zijn geen speeltuigjes die je kunt opvinden, generaal Tol. Je moet toch maar de nodige schikkingen treffen. Later. Nu niet. Op dit ogenblik heb ik geen tijd... Ik ben de editor-kant van de opperbevelhebber. Waar is generaal Jameloff? Hier niet, meneer. Hij is weggegaan. Ik heb een dringende boodschap voor hem. Ik weet heus niet waar hij kan zijn, meneer. Dat is belachelijk. Elk uitstel kan fataal zijn. En ik word er verantwoordelijk voor gesteld. Ja, heeft niemand enig idee waar generaal Jameloff kan zijn? Misschien bij de oude Miloradovic. En waar kan ik generaal Miloradovic vinden? Dat weet de hemel. Er is natuurlijk het bal dat door generaal Kikin gegeven wordt. Bal? Wat voor een bal? Waar? Begint. In Jetskino geloof ik. Wat? Buiten onze linies? Er zijn twee regimenten als voorpost heengestuurd. Ze hebben twee muziekkorpsen en drie koren. Oh, een hele vijf. Ik wou dat ik erbij was. Ik rij onmiddellijk naar Jetskino. Ik zou mijn paard maar niet te veel aansporen als ik u was. Wat bedoelt u daarmee? U weet hoe je ze daar zult aantreffen: met losgeknoopt het uniek, de treepak dansend. Ze zullen u vast niet dankbaar zijn voor uw tussenkomst. Dansend! Ik weet van generaal Tol dat generaal Jermelof de opstelling van de opperbevelhebber bekreeg. Mijn boodschap is van het uiterste belang. Hij moet het weten. Ga u er maar, beste kerel. U liever dan ik. Hoe kan generaal Jermelhoff zomaar weggegaan zijn op zo'n ogenblik? U denkt toch niet dat het toevallig was, hè? U dan niet? Nee. Als u het mij vraagt... ...ik geloof dat het een list is met opzet gedaan om andere mensen in moeilijkheden te brengen. Ik geloof dat ik het begrijp. U zult het wel zien... Het zal morgen een rotzooi worden. Een enorme rotzooi. De volgende dag, moe en afgemat, zei Coutoussoff zijn gebeden, kleedde zich, en met het onplezierige gevoel dat hij een slag moest leiden die hij niet goedkeurde, stapte hij in zijn kales en reed naar een dorp dicht bij Tarutino, waar de aanvallende kolonnes moesten aantreden. Hij zat daar, om beurten induttend en weer wakker wordend, wachtend op geluiden van geweervuur ten teken dat de actie begonnen was. Maar alles bleef rustig. Een vochtige, grijze herfstmorgen begon aan te breken. Wat voor een duivel zijn dat voor lieden? Dit de naam van het regiment uit. Breng maar officier. Zeker, uw hoogheid. Wat gebeurt er? De duivel is aan de gang. Ze hadden nu moeten beginnen. Nou? De Novgorod draagt onder uw hoogheid. De Novgorod? Maar die had al uren geleden aan het vond moeten zijn... Dat moet een vergissing zijn. Dit is kapitein Brozien, uw hoogheid. Wat betekent dat, kapitein? U had al veel verder moeten zijn. Daar weet ik niets van, uw hoogheid. Dat hoort u te weten. Nou, verder. Pas een half uur geleden kreeg ik een bevel op te rukken. half uur geleden? Maar dat is. Zoek kolonel eigen van de staf omhoog. Jawel, uw hoogheid. Ik begrijp dat ik u niet de schuld geef, kapitein Brozien. Maar dit is een rare zaak. Als uw colonne lang is opgehouden is het waarschijnlijk dat er ergens anders net zoiets is gebeurd. Zo verrassen we de Fransen niet. En dan valt het hele doel van deze actie in het water. Mag ik me weer bij mijn mannen voegen uw hoogheid? Ja, natuurlijk. Laat ze oprukken, voorwaarts. Kolonel Eigen, uw hoogheid. Zo. Nou, kolonel, wat betekent dit uitstel? Ik, ik begrijp uw hoogheid niet. Dan ben jij je suffert voor de duivel. Dat regiment dat juist voor mij is getrokken... had al uren geleden moeten oprukken. Heb ik idioten en nee, varkens als stafofficieren? Geef u bevel om gehoorzaam te worden of niet? Uw hoogheid, ik, ik, ver, ik verzeker u dat de verantwoordelijkheid ervoor niet bij mij... Wat kan door... mij dat schelen? Wat er gebeurt of liever wat er niet gebeurt, daar gaat het om. Ik moest jou laten afranselen, doodschieten, schurk die je bent. Uw hoogheid... Zo maar. wacht ik de risé van het hele leger. Dat idioten en schurken niet doen wat hun bevolen wordt. Heb ik daarom de volledige macht van de tsar gekregen? Het is onverdraaglijk. Ik heb gebeden. Ik heb de halve nacht wakker gelegen en gedacht en gedacht en plannen gemaakt. En jullie schoften bespotten me zoals ik nog dood ben bespot toen ik al maar een luitenantje was. Als ik nog maar mijn oude kracht. Had. Uwe hoogheid moet niet. Natuurlijk moet ik niet. Ik ben oud en ziek. Het is een vergissing, Uwe hoogheid. Als de onderneming vandaag faalt. Kan die morgen worden. Morgen! Uitgevond. Jij denkt dat morgen hetzelfde is als vandaag. Maar dan hebben we het voordeel van de verrassing verloren. We zullen over meer troepen kunnen beschikken. En wat denk je dat de Fransen zullen doen? Het is nutteloos. Je alle allemaal hetzelfde. Je dwingt mij tot handelen. Goed dan, kolonel Eigen. De, de generaal Benningsen en Jermolov. We zullen morgen aanvallen. Morgen! Volgende avond namen de troepen hun posten in... ...en in de nacht rukten ze op. Het was een herfstnacht met donkere, paarse wolken... ...maar zonder maan. De grond was nat, maar niet modderig. En alleen zo nu en dan werd een metalig gerinkel van de artillerie hoorbaar. Een paar kolonnes die meenden dat ze hun bestemming bereikt hadden... ...stonden stil, zetten de geweren aanrotten... ...en gingen op de koude grond zitten. Maar de meerderheid marcheerde de hele nacht door en kwam aan op plaatsen waar zij niet hoorden te zijn. Alleen graaf Orlov denisov met zijn kozakken, het minst belangrijke detachement van allen, kwam op de juiste tijd op de vastgestelde plaats langs het pad dat van het dorp Stromilova naar de Mitrovs leidde aan. Niet zo. Wat is er? Een deserteur, meneer. Van welk korps? Poniatowski, meneer. Een sergeant, van het was Goed. Is dit de kerel? Dit is hem, meneer. Zo, ik kan niet zeggen dat hij er plezier eruit ziet. Nou, wat wil je? Ik wil alleen mijn recht. Wat bedoel je daarmee? Ik had al lang officier moeten zijn. Ik ben dapperder dan alle anderen. Het was me beloofd. En omdat ze me mijn recht niet willen geven, ben ik naar u overgelopen. En je verwacht dat ik je daarvoor zal bedanken? Nog iets beters. Wat? Dat speelt mijn tijd niet. Als ik u maarschap schat Murat, de koning van Napels is, zou kunnen uitleveren. Weet jij wat je zegt? Het is de waarheid, meneer. Ik kan het. De koning brengt de nacht door op één werst afstand van hier. Geef me honderd van uw konzakken. En we kunnen hem levend grijpen. Hmm. Verleidelijk, dat is zeker. Wat zeg jij daarvan, Kreekhoff? Laat mij gaan, meneer. Het zou een val kunnen zijn, Kreekhoff. Ik geef u mijn woord. Van een deserteur. Ik vertrouw niet helemaal, Kreekhoff. Als je gaat, dan moet je een regiment nemen. Of de Fransen daarover vallen en er gaat iets mis. Het is zeker de moeite waard. Murat gevangen. Ik weet het. En toch. Nou. Luister. Ja, meneer. Als je gelogen hebt, dan laat ik je als een hond ophangen. Maar als het waar is, dan krijg je honderd goudstukken. Ik heb u de waarheid gezegd, meneer. Kreekoff, neem 200 man en rijd snel. Bind de teugel van deze kerel aan de jouwe. Als er op je geschoten wordt, Kreekoff, schiet hem dan neer. Met plezier. Goed. Vooruit dan maar, Kreekoff. de situatie niet. Het is niet in orde. Nee meneer. Nee. Kijk eens naar rechts. Onze kolonnes moesten nu te zien zijn en dat zijn ze niet. Nee meneer. En waarom niet? Bovendien kijk eens naar het Franse kamp. Ze beginnen in beweging te komen als ik me niet vergis. Je hebt gelijk meneer. Het is te laat voor dat zaakje van Kreekov. Die vent was een bedrieger. Het was een list. Hoe kan ik aanvallen zonder Kreekhoff's mannen als ik een bevel krijg? Dus loog de man meneer. Is dat niet duidelijk? Krekov kan de koning van Napels niet gevangen nemen als die troepen eenmaal wakker zijn. Er is nog tijd om kunnen te we terug te roepen. Ik wou dat ik wist. Zal ik ze laten gaan of niet? Wilt u ze laten terughalen, meneer? Ja. Haal ze terug. Haal ze terug, ingaan op. Ja, meneer. Met Kreeghof, maar het was te laat. Ik kon zien dat de Fransen in beweging kwamen. Ik geloof dat u gelijk had. Maar we kunnen niet blijven wachten op die verdomde infanterie. Waar zijn ze? Denkt u dat we kunnen oprukken? We moeten oprukken. We hebben een kans de Fransen met de broek uit de pakken te krijgen. In de zadel. En nu... voorwaarts. Met Gods hulp. <lacht> Een manhopige gil van schrik van de eerste Franse soldaat die de Kozakken zag aankomen en allen die in het kamp waren, net wakker en nog niet gekleed, renden in alle richtingen weg, hun kanonnen, geweren en paarden achterlatend. Als de Kozakken de Fransen achtervolgd hadden zonder achter te slaan op de paniek rondom, dan zouden ze Murat en alle manschappen gepakt hebben. Maar het was onmogelijk de Kozakken in beweging te brengen nu ze eenmaal gevangenen en buitropen. Niemand luisterde naar bevelen. 1500 gevangenen en 38 kanonnen werden ter plaatse veroverd. En behalve de vaandels, wat voor de Kozakken nog belangrijker was, paarden, zadels, dekens en dergelijke. Dat moest allemaal versleept worden en verdeeld. Wat niet ging zonder gevecht van de Kozakken onderling. Toen de Fransen niet verder achtervolgd werden, begonnen ze zich te herstellen. Orlov-Denisov, die nog wachtte op de andere kolonnes, rukte niet verder op. Intussen was de infanterie van de verlaten kolonnes, aangevoerd door generaal Tol, op weg gegaan. En ze waren ook ergens aangekomen, maar niet op de afgesproken plaats. Getergd repte de generaal zich van plek tot plek. En overal waar hij kwam heerste chaos. Zo ontmoette hij in het bos het korps van Bogavut, dat zich al lang naast de troepen van orlof die niet zo had moeten bevinden. Generaal Bogavut... Ja? Ik ben generaal Tols, bewijker door het naam van generaal Benningsen. Ik ken u, generaal Tols, al kent u mij niet. Ik heb van u gehoord, generaal Bokkevoet. En daarom kan ik niet begrijpen waarom uw troepen niet verder zijn opgerukt. Verwacht u wonderen? Ik kreeg mijn bevelen drie uur te laat. Ik ben hier niet om te discussiëren. Waarom bent u dan gekomen? Om die bevelen persoonlijk te herhalen. Mijn mannen doen alles wat ze kunnen om op te rukken. Maar het doet u alles wat u kunt, generaal Bokkevoet. Het is onbegrijpelijk dat een soldaat met uw staat van dienst. U verdient de kogels. Zo'n les neem ik van niemand. Zeker niet van een Duitser. Ik vraag u niet les te nemen. Ik wil dat u begint te vechten. Voordat mijn korps behoorlijk samengetrokken is. Wij hebben het al te lang uitgesteld. Uitstekend. Ik ben niet te goed om met mijn mannen te sterven. Het zal betekenen dat ik met één divisie opruk. Is dat wat u bedoelt? Dat weet u zelf het best. Kanonskogels en geweervuur is weer eens wat anders dan stafofficieren. Wij zullen dit gesprek voortzetten, generaal Toll. Als we elkaar weer zien... Een van de eerste kogels doodde generaal Bobevoet. Andere kogels doodden vele van zijn mannen. En zijn divisie bleef enige tijd volkomen nutteloos onder vuur. Intussen begeleide of een andere kolonne. Maar hij wist heel goed dat er niets dan verwarring zou voorkomen uit deze tegen zijn wil ondernomen slag. Kunnen we de aanval niet inzetten, uwe hoogheid? Dat woord aanval is voortdurend op je lippen, Milo Radovic. Je hebt geen besef van de situatie. Aanvallen betekenen een gecompliceerde manoeuvre... die wij in deze omstandigheden niet kunnen uitvoeren. Als niet zo vanmorgen Murammer had gepakt. Ja, als. Maar hij faalde. Net zoals we nu niet ver genoeg vooruit zijn gekomen om iets te doen. De Cossaken rapporteren dat de Franse achterhoede ongedekt is. Misschien is dat zo geweest, maar nu niet meer. Er liggen twee Poolse bataljons achter Miloradovic. Het is zinloos plannen voor de aanval te blijven maken. Zo gaat dat nu. Maar wat al plannen. Maar Zodra we iets moeten ondernemen merken we dat we niet klaar zijn. En de gewaarschuwde vijand heeft al zijn maatregelen genomen. Een grapje van de oude man ten koste van mij Miloradovic. Hij had het heel wat erger kunnen opnemen. Dat bal... Het is zelfs nu nog niet te laat uw hoogheid. De Fransen zijn niet teruggetrokken. Als u onmiddellijk de aanval beveelt, zal de Garde tenminste nog iets meer dan een beetje kruiddamp zien. We wachten tot de Fransen wel terugtrekken. Dan zullen we oprukken. Maar langzaam. Langzaam, hoor je? Jawel, uw hoogheid. Na iedere honderd passen moeten de troepen drie kwartier halt houden. Drie kwartier? Dat zijn mijn bevelen, Amiral Adowitsch. Zoals u uw hoogheid wenst. Zo gaat nu alles bij ons in Rusland. Alles ondersteboven. Niets gebeurt zoals het voorbereid was. Altijd hetzelfde. Hier bij Tarotino, dat was bij Austerlitz en Friedland. Als beloning voor deze slag kreeg Kutuzov een zilveren kruis met diamanten... en Bennigsen een paar diamanten en honderdduizend roebel. De hele strijd bestond uit wat de Orlov-Denisov gedaan had. De rest van het leger verloor nutteloos een paar honderd man. Maar als het doel van de slag was wat er tenslotte uit resulteerde en wat al de Russen verlangden, het Franse leger te verslaan, dan is het duidelijk dat de slag bij Tarutino juist doordat er her en der werd gefaald, op dit punt van de oorlog onvermijdelijk zo moest verlopen. Met een minimum aan inspanning en verliezen werden de belangrijkste resultaten bereikt. De omzetting van terugtrekken naar oprukken, de onthulling van de zakte van de Fransen en het toedienen van die stoot die het leger van Napoleon nodig had om op de vlucht te slaan. Ik zie geen enkele reden voor dat sombere gezicht van je, Bertier. We zijn hier in Moskou. De oude hoofdstad van Rusland. Met een overvloed aan proviant. Wapen en onschatbare rijkdommen. Onze positie is schitterend. Precies als na de overwinning bij Borodino. U heeft misschien gelijk, sire. Misschien? Is het slagveld niet in onze handen gebleven? Ja, sire. Nou dan. En een maand lang hebben de Russen geen enkele poging gedaan om ons aan te vallen. Nee, sire. Juist. De kracht van de Russen is maar de helft van de onze. Ik kan of de Russen aanvallen met het dubbele van hun kracht... en ze vernietigen en een voordelige vrede sluiten... of als ze dat weigeren... dreigen met een aanval op Petersburg. Maar in het geval van een tegenslag, Sire... op zo'n afstand van Frankrijk... Je bent een dwaas. In het geval van een tegenslag kan ik terug naar Smolensk of Vilna... of ik kan hier in Moskou blijven. Er is natuurlijk proviant en voldoende winterkleding voor het hele leger. Nou dan... Maar de troepen plunderen, Sire. Als dat plunderen doorgaat... Ze verdienen een beloning voor hun inspanning. Intussen zal ik aan de Tsaar schrijven hoe verkeerd Rostoptje zijn zaken behartigd heeft. Alle brandstichters moeten onmiddellijk doodgeschoten worden. En laat het huis van die schurk Rostoptje met de grond gelijk maken. Dat verdient hij. Ja, Sire. En ik wens dat er twee proclamaties worden uitgevaardigd. De eerste als volgt... Inwoners van Moskou. Heb je dat, Berthier? Ja, sire. U beleeft vrede tegenslagen. Maar zijn majesteit, de keizer, wenst hun loop te stuiten. Gruwelijke voorbeelden hebben u geleerd hoe hij ongehoorzaamheid en misdaad straft. Een overheid uit uw eigen mensen gekozen zal het bestuur van uw stad vormen. Het zal voor u zorgen...